Sit van der Linde met het NOS-journaal. Orkaan Goni is aan land gekomen op de Filipijnen. Het is een orkaan in de zwaarste categorie. Er zijn uit voorzorg bijna een miljoen mensen geëvacueerd. Zo'n duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd, zijn naar ziekenhuizen en hotels gebracht. De Filipijnen werden zeven jaar geleden voor het laatst getroffen door een orkaan van dit formaat. Toen kwamen 6300 mensen om het leven en raakten 4 miljoen mensen dakloos. De premier van Spanje veroordeelt de demonstraties tegen de coronamaatregelen in zijn land. Al twee nachten op rij zijn er opstootjes met betogers die het niet eens zijn met de noodtoestand en de avondklok die in Spanje geldt. In Barcelona liep een demonstratie uit op een vechtpartij met de politie. Premier Sanchez noemt dat onacceptabel. Hij zegt dat de pandemie alleen verslagen kan worden vanuit eenheid en verantwoordelijkheid. Sylvana Simons geeft haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad op. Ze zat sinds 2018 in de raad voor bijeen. Voor diezelfde partij gaat ze nu campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren werd de kieslijst vastgesteld. Simons is lijsttrekker. Op de tweede plaats staat kunstenaar Quincy Gario. In januari wordt bekend wie de nieuwe partijleider van de Duitse CDU wordt. In Duitsland zijn volgend jaar verkiezingen en Angela Merkel stopt er dan mee. De Duitse christendemocraten hebben een interne stemming over een nieuwe partijleider al een aantal keren uitgesteld. Ook vanwege het coronavirus. Er zijn drie kandidaten en de 64-jarige Friedrich Merz ligt voor in de peilingen. Hij heeft conservatieve waarden en zou kiezers die zijn overgelopen naar de rechtspopulistische AfD terug kunnen halen. Het is niet duidelijk of de nieuwe partijleider ook de nieuwe bondskanselierkandidaat wordt. Het weer nog zo goed als droog. Het wordt niet kouder dan 11 graden vannacht. De komende dag overwegend bewolkt. Vooral later op de dag kan het veel regenen. Met een flinke zuidwestenwind wordt het 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM.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 must have missed that you were leaving I saw your lipstick on the mirror Right here All of a sudden it was all clear You just ran out of everything And everything you said But did you know I was blind for you? Did you know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 I can't be this soul just stay another the day? Don't you know we've come to just begun to know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 Antwort Antwort. Op 106.9 ZFM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 Fiets met jou mee door de stad, als jij dat wil, maar nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauw. weer open gaan